Levi van Eck met het NOS-journaal. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer reageren verontrust op het nieuws... dat kunstvissers al jaren frauderen met hun scheepsmotoren. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat de Nederlandse overheid... daar al zeker tien jaar nauwelijks tegen optreedt. Tientallen vissersschepen hebben veel meer motorvermogen... dan door de EU is toegestaan. En daardoor kunnen ze in korte tijd meer vis of garnalen vangen. Onder meer de PVDA wil opheldering van minister Schouten. In Echt in Limburg zijn de vier vermiste bemanningsleden herdacht... van een Britse bommenwerper die daar in 1942 neerstortte. De bommenwerper is de afgelopen weken geborgen... maar van de vier is niets gevonden. Bij de herdenking waren ook nabestaanden aanwezig. De Britse bommenwerper had Düsseldorf gebombardeerd... toen het op de terugweg werd neergehaald. Twee bemanningsleden wisten met een parachute ontkomen... een van de twee overleefde de oorlog. Twee anderen werden doodgevonden. Van de vier overige inzittenden ontbreekt sinds de crash elk spoor. In het noorden van India zijn de afgelopen week tientallen mensen omgekomen door hevige regenval. De meeste doden vielen door overstromingen en doordat huizen instorten. Ook werden mensen geëlektrocuteerd door elektriciteitskabels die in het water terecht kwamen. Door de overstromingen is het openbare leven in het noorden van India zwaar ontregeld. De metrolijn tussen Hoek van Holland en Schiedam, de Hoekse lijn... is sinds vandaag open voor publiek, twee jaar later dan gepland. De ombouw van spoorlijn naar metrolijn had vijf maanden moeten duren. Dat het project zoveel langer heeft geduurd... komt door slechte voorbereiding en coördinatie... en door problemen met de software. Het weer nog, wolkenvelden, soms wat zon... en geregeld buien, mogelijk met windstoten. Aan zee staat een harde wind, het wordt zo'n 17 graden...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 Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu. Zandvoort op zaterdag. When you got the feeling, you try to get higher. You think you're going insane. And you're almost crazy. Really drives you mad. Het is een lekkere begin van Zandvoort op zaterdag. Op zaterdag 28 september en uiteraard ook op de maandag voor de herhaling. Wij zeggen Zandvoort, goedemiddag. En we begonnen met de Gibson Brothers. En inderdaad de non-stop dance. We dansen er lekker op los op deze Burendag 2019. Dus we gaan meteen naar buurman Albert-Jan toe. Goedemiddag Albert-Jan. Ja, goedemiddag buurman Harms, ja, luisteraars, uh, onze buren en kijkers, van harte welkom bij wederom 3 Uur Live Zandvoort op zaterdag. Live vanaf de tolweg 10A. Uh, wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, we hebben een behoorlijk uh, vol programma, maar dat werd wel van ons gewend. Allereerst, natuurlijk, er wordt vandaag weer gevoetbald. Uh, SV Zandvoort speelt uh, vandaag uit tegen Nita 1. Gelukkig hebben we het even opgezocht uh, waar dat voor staat. Dat is Nieuwer Ter Aar. Dat, dat, dat verzin je niet, Dat verzin je niet. Daar spelen ze uit. Die wedstrijd begint om half drie. En daar is voor ons aanwezig uh, Jan van der Leden. En uh, in het tweede deel van uh, dit eerste uur gaan we natuurlijk live schakelen met Jan. Om uh, de stand van zaken uh, te mogen aanschouwen in, de, in zaken deze wedstrijd. Vorige week natuurlijk die zwaar bevochten 2-1 overwinning op HBOK. Die zwaar ingekocht had, nieuwe sponsors heeft gevonden. Dus geld genoeg. Maar HBOK heeft het niet gered. Het was hard werken voor uh, SP's Zandvoort. Maar goed, vorig jaar, vorige week dus uh, drie punten tegen uh, toch een titelkandidaat. HBOK 1, 2 tegen 1. Goed, wat gaan we verder doen? Oh nee, wat is er nog meer? Oh ja, natuurlijk. Uh, we volgen voor, uh, voor u natuurlijk de kwalificatie van de Formule 1. En dan hebben we het over het circuit in Sochi en het ligt in Rusland. Ook dat volgen wij voor u. Uh, we zullen uh, tijdens Pit Report om kwart over vier daar een uh, samenvatting van geven. En we houden natuurlijk de, de ontwikkelingen van Max nauwlettend in de gaten. En vanavond is het feest in het dorp. En vooralsnog gaat het door, hè? Ja, gelukkig wel. Ondanks de harde wind, uh, want er was windkracht 7 of zo op de boulevard, hè? Maar uh, goed, het Oktoberfest, daar heb ik het namelijk over. Dat uh, begint vanavond om acht uur en de taps gaan om zeven uur al open... Dus u bent van harte welkom in het centrum van Zandvoort... tijdens het traditionele Oktoberfest. Straks bij de uh, evenementenagenda daar meer over. En die evenementenagenda is rond de klok van half 4. En er is van alles nog te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Blijft het weer zo? Wordt het echt? Herfst? Zet die door? U hoort allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Het dieren van de week om half 5. Ik heb goed nieuws voor Leon. Leon, die hadden we twee weken geleden in de uitzending. Uh, die heeft een thuis... Dat is mooi nieuws. Maar Toppie, zoals gezegd, die is weer terug. Dat is een Jack Russell en die luistert niet zo goed. Maar die was in, in, in, eigenlijk gereserveerd. Maar dat is dus niet doorgegaan. Maar ook voor mensen die tijd en energie willen steken in een uh, Jack Russell. Toppie zit weer in het dierentehuis. En van, vandaag hebben we tijd voor Marley. Uh, Dier van de week, Marley om half vijf. Gedicht van de week. Ik zal je Mats op. Je hoeft niet te zoeken. Ik heb hem. En het heet uh, Ga maar door. Een de titel. En dat om kwart voor vijf. Uiteraard, Zandvoorts nieuws in het kort... Uh, ik, zou zeggen, uh, ik zou zeggen, blijf luisteren naar uw enige echte lokale zender... ZFM Zandvoort op deze toch nog zonnige zaterdagmiddag. En voor de maandagmiddag moeten we even afwachten hoe het weer gaat worden. Maar dat hoor je zo rond en nabij uh, half drie. Dan kunnen we verwachting doen uh, van het weer voor de komende dagen hier bij ZFM. Meekijken in de studio aan de Tolweg Tina? Jawel, dat kan makkelijk. Via www.zfm-live.nl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 A difference to me Baby, where is the love with you?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 de muziek uit de jaren 70 vergeten we zeker niet te draaien bij CFM. Zo ik deze van Delegation en uh, Where is the Love. Zo dadelijk het uh, Zandvoors nieuws in het kort. Maar eerst nog even deze van Geigo en Justin Jesso.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 And I will still be here, stargazing. I still. in decide Dat was een hit van Keigo en Stargazing. Inmiddels 18 over 2 in Zandvoort. Een hele goede middag en leuk dat je erbij bent. En we hebben het Zandvoortsnieuws in het kort voor je. Nu Nick Meijer geen burgemeester van Zandvoort meer is... heeft hij zijn vrijwilligersfunctie als voorzitter van de KNRM van Zandvoort... overgedragen aan zijn opvolger, burgemeester David Molenburg. Tijdens een informeel samenzijn heeft de bemanning van het station... onlangs afscheid genomen van haar gewaardeerde voorzitter Niek... en zijn echtgenote Janni. De nieuwe burgemeester is met veel plezier ingegaan op het voorstel om ook de rol van voorzitter van de KNRM station Zandvoort te gaan vervullen. Af de maandag 16 september, nog voor zijn officiële installatie als burgemeester, kwam David Molenburg langs in het boothuis om kennis te maken met de bemanning. Hij had een luisterend oor voor iedereen en gaf aan het fijn te vinden om bij deze mooie organisatie betrokken te mogen zijn. Er was geen andere mogelijkheid dan het hert met het scheve gewij... op klaarlichte dag in een achtertuin uit zijn lijden te verlossen. En dat ging volgens de juiste procedures. Dat is het antwoord van de Zandvoortscollege op vragen van GroenLinks en de PVV. Die vroegen zich af waarom het nodig was dat het voor Zandvoort bekende hert... voor de ogen van omstanders moest worden afgeschoten. Het incident leidde toen flink wat op tot flink wat ophef in het dorp... Het hert met het scheve gewij zou zijn aangereden en flinke verwondingen hebben. Een boswachter schoot het dier met drie knallen neer in een achtertuin en gebruikte een mes om het karwei af te maken. Een gruwelijk tafereel, zo zagen omstanders. Een groep zandvoorters vroeg zich af of het dier wel echt aangereden was, want het hert met het scheve gewij liep er namelijk altijd al mank. Afgelopen donderdag reed een grote vuilniswagen zich vast in de entree waar de onlangs gesloopte Boomerang heeft gestaan. Stefan Groot van In- en Out Tours zag het allemaal gebeuren. Ja, en het was niet voor het eerst. Nog niet zo lang geleden zat er een grote bestelbusmuur vast midden in het schelpenbed. Het was nog een hele klus om die los te krijgen en een grote bende met diepe sporen en losgerukte tegels was het gevolg. In april van dit jaar hebben kinderen en ouders meegedacht over de nieuwe inrichting van de speelplaats achter de Lorenzstraat en Paget Bad. Afgelopen mei konden de kinderen een keuze maken uit een aantal ontwerpen. Het gekozen ontwerp is door de gemeente uitgevoerd en de speelplaats is opnieuw ingericht. Er zijn allemaal nieuwe houten speeltoestellen geplaatst. Op verzoek van ouders is voor de veiligheid het groen rigoureus gesnoeid. Ook heeft de gemeente een hekje geplaatst om de overlast van honden tegen te gaan. Wethouder Jo Berensen op opende op 25 september op 2 officieel de vernieuwde speelplaats. Zandvoort dreigt meer geld kwijt te zijn aan de Formule 1 dan begroot. Er ligt 4,1 miljoen euro klaar voor de komende jaren... maar het Formule 1-budget komt onder spanning te staan... waarschuwt de gemeente in de najaarsnota. In oktober komt de gemeente met een nieuw financieel plaatje... en van het Formule 1-budget worden extra kosten gemaakt... en mogelijk moet er geld worden geschoven om alles te kunnen betalen. We zijn nu opnieuw in beeld aan het brengen wat de Formule 1 ons gaat kosten. Dat hebben we in oktober compleet. Het is echter voorbarig te stellen dat we naar de gemeenteraad stappen voor meer geld. Als we wisten dat we meer geld nodig hebben, euh, dan hadden we het nu wel meteen gevraagd. Al dus een woordvoedster van de gemeente. De grootste partij in de gemeenteraad, Oudere Partij Zandvoort, is er niet gerust op dat de gemeente de touwtjes strak in handen heeft. En is bang dat er veel meer geld nodig is. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan, dat was het inderdaad... Het Zandvoorts nieuws in het kort. Ook na te lezen op onze eigen app, de ZFM app. En mocht je nog niet hebben, download downloaden dan nu, hè. dan blijft het ook nog van de laatste nieuwtjes. Kan je live meer luisteren en kijken naar je eigen lokale radio, ZFM. Zoek even onder ZFM Zandvoorts in de diverse stores.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 The dawn, baby. Door. You gonna ask for more. You ask for more. Oh, society, take a tip from me now. De muziek uit de jaren 80, de Blue Monkeys, waren er dit. en it doesn't have to be that way. Ja, iets meer dan een week geleden was er een actie opgezet hier in Zandvoort. Door de verkoop van patats. En dat voor het goede doel, Albert-Jan. Ja, en een speciale duinaardappelen. Ja, ja, ja, ja, niet te vergeten. Dus ja, de, de, de opbrengst was nog niet bekend. Dus maar bij deze. Op initiatief nogmaals van de vriendenclub De Kluit werd afgelopen woensdag voor een week bij Friedanfair... frietgebakken van Zandvoortse aardappelen. De opbrengst van de verkoop was bestemd voor het goede doel. Aan het eind van de middag stond de teller op 540 euro... een flink bedrag waarmee een goed doel wordt gesteund. Schoolspullen voor de school van Jeroen Bluis in Oeganda. Speciale dank ging uit naar John en Claudia Eggenhoor van Fair en de pedicure die spontaan haar fooienpot leegde voor Oeganda. Dus een mooie opbrengst voor een perfect initiatief... Ja, mooie actie was dat. Zo dadelijk het weerbericht voor de komende dagen. En natuurlijk ook voor vanavond. Hè. Dan weten we hoe het weer gaat worden tijdens het festival Oktoberfest. Daar hebben we het dan over op het Raadhuisplein. Maar eerst het Winterfire. van de kwalificatie in Rusland... in Sochi. Die zit er inmiddels op. En we hebben goed nieuws hoor. Jawel. Max Verstappen heeft het gered... en is door naar Q2. Dat was natuurlijk appeltje eitje. Zodanig Q2 en daarover straks... veel meer info. Maar eerst gaan we eens even kijken... hoe het weer de komende dagen gaat worden. Meneer Vos... Het draait vandaag om flinke buien. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon. De zuidwestenwind neemt flink in kracht toe... en wordt krachtiger, eh, krachtig in de polder en hard aan zee. De temperatuur stijgt naar een graad of 18. Vanavond is er nog een buienkans, maar geleidelijk wordt het droger. In de loop van de nacht gaat het vanuit het westen weer regenen... en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen eh, wordt onder invloed van een lage drukgebied eh, genaamd Willem... een kletsnatte dag met geruime tijd regen... In de middag wordt de regen buig en kan het soms flink doorplensen. Zo nu en dan is het ook nog even droog. De temperatuur stijgt morgen opnieuw naar een graad of 18 en dan waait een stevige zuidwestenwind. En ook na het weekend blijft het wisselvallig met dagelijks kans op regen of buien. De temperatuur daalt naar 17 graden op maandag en naar 13 en 14 graden tot op de donderdag. Dus Rico Schreudel. Dankjewel, Bjan. En het weer is na te lezen op RicoWeer.nl. Of kijk vandaag in ieder geval nog op uh, Meteo Zandvoort via de ZFM-app. En dan gaat onze eigen weerman Lex van der Hoorn even op Winterstop. Moet hem even missen. Dat was het weer. Maar fijn dat hij er weer was, ook uh, dit jaar met het weer Lex van den Oren. En hier is uh, Tans En dan en hij vanavond ook weer op de Zandvoorts Radio. Dat is bij de Eurobreakdown met Mike Bule. Dat was de Dance Monkey. Ja, zo dadelijk gaan we naar het voetbaltoon. Wedstrijd is nog niet begonnen, dus we staan wat dat betreft nog even in de wacht. We hebben het over Nita tegen SV Zandvoorts. Daarover straks dus veel meer. Meneer is uiteraard weer meer muziek op de zaterdagmiddag. Een danceclassic nu van Billy Jozen. En are you ready to go? En zo klonk de muziek in die tijd, in de jaren 80. Zo deze single inderdaad van Billy Ocean en Are You Ready To Go? Nou, Q2, daar zitten we in. Zeven minuten nog te gaan. Daarover straks veel meer. Straks ook veel meer over de voetbalwedstrijd. We spelen tegen Nita, Nieuwe Ter A. En uh, ja, dat ligt uh, Nieuwe Ter A ligt in de provincie uh, Utrecht uh, albiet dan. Maar liefst 705 inwoners... Op de kop en, af. Op de kop af. En uh, ze hebben toch nog elf voetballers uh, weten te vinden. En die gaan het uh, vandaag uh, opnemen tegen SV Zandvoort. Dus dat gaat uh, spannend worden. En degene die er uh, alles over uh, weet... althans die de verslaggeving uh, voor ons uh, gaat doen... is uiteraard Jan van der Leden. Maar we hebben het uiteraard uh, ook uh, vandaag veel over de Formule 1. Want daar is wel het een en ander over te doen... En dan ook over het financiële verhaal. Ja, en natuurlijk ook het financiële verhaal wat niet direct betrekking heeft op het circuit, maar uiteraard wel op de infrastructuur. Zo ook de stad Haarlem. Haarlem betaalt bijna 1 miljoen euro aan de verbeteringen van het spoor naar Zandvoort. Daarmee betaalt de stad een groot deel van het opknappen van het traject dat 7 miljoen kost. Zandvoort zelf, dat optimaal profiteert van meer treinen per uur naar de badplaats... ...betaalt nog iets meer, ruim 1,3 miljoen euro. Bloemendaal en Heemstede zijn respectievelijk 144.000 euro... ...en 170.000 euro afgerond, euro kwijt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betaalt 2,3 miljoen euro. De provincie Noord-Holland 1,5... Kan u het nog volgen? 1,45 miljoen euro. En de vervoersregio Amsterdam 6 ton. Er is de komende weken een demo, democratische circus nodig om dit geld beschikbaar te krijgen. Alle vier de gemeenteraden moeten hun toestemming geven en ook de provinciale staten moeten instemmen met de bijdrage. Als een deel wegvalt, zullen anderen meer moeten gaan betalen. Er is ook haast bij. De aanpassingen zijn hard nodig omdat de Formule 1 in mei volgend jaar gepland staat. De Haarlemse wethouder Robert Berkhout stelt aan de gemeenteraad voor om het bedrag goed te keuren. In Bloemendaal werd onlangs al bijna een veto uitgesproken over de bijdrage. Hier liggen de verbeteringen aan het spoor erg gevoelig... omdat omwonenden van het spoor in Overveen uh, overlast, zeker geluidsoverlast, vrezen... als het aantal treinen per uur wordt verhoogd naar 24 tussen Haarlem en Zandvoort. Haarlem heeft op het eerste gezicht zelf weinig aan de investering van bijna 1 miljoen. Tijdens de Formule 1 in mei in Zandvoort komt er een noodtrap bij het Haarlemse station... om de duizenden reizigers sneller bij de trein te krijgen. Verder gaat het geld naar drie overwegen in Overveen en Zandvoort die een opknapbeurt krijgen. Er komt ook aanpassing aan het station Zandvoort en de capaciteit van het spoor zelf wordt verbeterd... voor 3,6 miljoen euro zodat er meer treinen per uur over kunnen rijden... De stad wil toch graag meebetalen vanuit de gedachte dat uh, als er meer treinen rijden... er minder auto's door de stad richting het strand gaan. In de zomermaanden staat het nu al geregeld helemaal vast met badgasten. De bereikbaarheid, niet alleen tijdens de Formule 1... wordt door de spoorinvesteringen beter, al dus de gemeente Haarlem. En uiteraard is het ook voor het milieu veel beter, Albert-Jan. Ja, ja, ja, ja. Het is dertien over half drie geworden en straks meer over het voetbal de voetbalwedstrijd van vandaag Nita tegen SV Zandvoort en heel veel lekkere muziek www.zfm-live.nl kijk je live mee in de studio. them call my name everybody says say something, say something. De twee grote hits, uh, Stop hier bij uh, CFM. Als eerste de, de dance van Elder Barts en Hoe is Johnny? Gevolgd door uh, Say Something. Uiteraard de single van Justin Timberlake. Het is er tijd voor. Jawel, we gaan naar uh, Nieuwer ter A. Daar is uh, aanwezig bij de voetbalwedstrijd van vandaag, Jan van der Leden. En Jan, uh, ik maar zoeken op de kaart naar uh, Nieuwer ter A. Maar ik heb het uiteindelijk gevonden. Het is wel een hele grote plaats, hè? Goedemiddag. Ja, het is een heel klein plaats. Meer... Ja, dat vermoed ik al. Bij het is ongelooflijk. Het is wel heel knuterig en pittoresk, maar. Verder, Die... er is niet veel hier. Nee, uh, 700, 700 inwoners uh, zag ik dus. Uh... Nou ja, ze hebben ook maar één voetbalveld. Dus een... Eén voetbalveld en toch nog uh, genoeg spelers gevonden voor de <laughs> wedstrijd. Ja, ja. Nou, ik moet uh, wel zeggen dat het nieuwe Terra is niet veel minder dan uh, Zand. Integendeel. Maar op een gegeven moment. We waren tien minuten bezig. Uh, Salim, die uh, nam de bal verkeerd aan. Uh, uh, die bal werd afgepakt. Hij beging een overtreding. Ze, ze struikelde beide. Hij werd vastgehouden aan zijn knie. Maar hij maakte een trappende beweging naar die speler. Dus Salim moest van het veld op. Op dit moment spelen we dus met tien man. Helaas. Nee. En dan beginnen we de keihard te regelen. Oh jee, nou ja, in ieder ja. geval, ja, de start, hoe is het er allemaal gegaan en zijn we compleet vandaag? We zijn goed we zijn compleet. Jezus Christus. een paraplu. paraplu. Je hebt wel de jackpot, hè? Ja, ongelooflijk. Nee, we zijn op Robin van Dijk na compleet. Die is de hele week ziek geweest, die zit op de bank. En daarvoor speelt Koen Gielsen. Op dit moment hebben we zo een Jesse Daan in de voorhoede. In de en spelen we met twee keer vier man, één keer vier achter en vier op het middenpunt. Met de dus ik denk Kast de Vries. Ja, ja, 1-0! Kijk, schitterende voorzitter, voorzet van Koen, Nijsel is goed doorgelopen naar zo'n Christine en die tikt van voor beide piepen. Dat wel aardig opsteken. Nou. Naar de Rode Kaart. Ja, dat zijn uh, goede berichten. Ja. Meteen, uh, ja, eigenlijk net op tien, uh, tien man. En dan scoren. Ja. Prachtig. Heerlijk. Dus, nou ja, verder uh, op dit moment uh, nog wat te melden, Jan? Of niet? Nee, weinig. Moet ik eerlijk zeggen. Weinig. Nou, weet je, we komen straks in het volgende uur bij terug. Dank je wel voor dit moment. Oké, okay, dank je uh, En uh, ja, hou de plu, de plu omhoog, hè. Dat is wel nodig daar. Sterk daar. Hoi! Oh. En dat zijn nou uh, mooie berichten. Als wij uh, bellen met het uh, voetbal, dan wordt het meestal in positieve zin gescoord. Nou, daar gebeurde net ook met het gesprek met Jan van der Lede daar in Nieuwe ter A. Op dit moment staan we 1-0 voor, dus dat zijn goede berichten. Meer nieuws over Zandvoort, want we komen op tv, vraagteken. Ja, natuurlijk door al, al, al die dingen die er spelen rondom die komst van die uh, Formule 1 uh, naar Zandvoort. ...staat Zandvoort natuurlijk wel op de kaart. Ik bedoel, het is wel uh, free publicity als het nou goed is of slecht, Dat laat ik even in het midden, maar Zandvoort staat wel in het nieuws. Zo ook tijdens het tv-programma Stand van Nederland. In het tv-programma Stand van Nederland van Omroep Wakker Nederland... ...wordt op donderdagavond 3 oktober aandacht besteed aan Zandvoort en de Formule 1. Peter Tromp van Kaashuis Tromp begeleide onlangs de cameraploeg op, en rond je, op een rondje Zandvoort. Onder andere werden lunchroom Rabbel en standpaviljoen Plazant bezocht. De producent van het economisch onderzoeksprogramma wilde weten hoe de stand van zaken is in Zandvoort. In aanloop naar de Grand Prix en hoe alles ervoor stond. De uitzending, zoals gezegd, staat gepland voor aanstaande donderdag 3 oktober van kwart over 9 tot 10 uur op NPO 2. Dus stand van zaken aanstaande donderdag... kwart over negen tot tien uur... NPO 2 Zandvoort op tv. Zet hem in je agenda dus. Uh, en uh, ja ga, ga kijken wat ze ervan gemaakt hebben. Hè, zullen we maar zeggen. Zodat het uh, volgende uur van Zandvoort op zaterdag. Met uiteraard weer heel veel informatie en muziek. Zoals je dat op de zaterdag en de maandagmiddag uh, gewend bent. En de laatste nieuws en weer van 3 uh, uur, uur... is deze van AHA...